Zou ze het ook zingen als ze uh, niet komend weekend, maar volgend weekend staat op uh, de velden van uh, Rockwedding? Nou, ik denk het daar van wel. Dan kan je in ieder geval uh, Patty Smith zien. Die zal optreden op Bospop. En dan zal ze uh, de nieuwe... Zingen die ook voorkomen op haar Alpeh Banga... maar ze zal denk ik ook wel dit zingen. Because the Night, een hit van haar uit 1978. En over dat Bospop Festival gesproken... je kan daar een uh, kaart voor winnen. Wat heet een kaart? Je kan daar twee kaarten voor winnen. Een uh, zogenaamd duo-ticket als je uh, het antwoord weet... op de vraag die ik over ruim een uur stel... in de nachtvriend anders. En dat antwoord dat kan je dan mailen... naar de vindt anders. En dan uh, weet je voor het weekend... of je volgend weekend naar Bospop een weert kan... En naast Patty Smith ook kan kijken naar uh, bands als Los Lobos. Uh, Lady Kravit, Tom Jones. Ja, niet, niet de oude Tom Jones van uh, Delilah en zo. Maar uh, de, de, de nieuwe Tom Jones, die op een uh, Soul and Blues tour is. De moeite van het bekijken en vooral het waard. Een tal van andere artiesten die daar voorbij komen. Zo'n kaart kan je dus winnen over ruim een uur. Hier in de nacht hinkt anders het komend uur. Dan kan je in ieder geval luisteren nog naar... Uh, van Kooten en de Bee, die deze keer uh, kruipen in een huid. En uh, wel in de huid van Carla en Frank van Putten. De naam van Bruce die uh, viel al die ga je het komt u ook nog eventjes horen. En wat ik al eerder zei, de nieuwe van Elton uh, John, die komt ook voorbij. Maar ik laat je eerst een hitparade succes horen van dit moment. De man die stond nog op uh, Pinkpop...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 Vooral. Terwijl ik nu alleen maar denk: Ah, wat zij je in mijn wereld? Zeg maar wat je wil dan, wil dan, wil dan. Staren wordt je stil van, stil van, stil van. Zeg maar wat je wil dan, wil dan, wil dan. Staren wordt je stil van, Ik neem je mee, neem je mee, op reis neem je mee.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 schreef werd de Graham Goldsman. Graham Goldsman, die je kent van Ten cc Het nummer heet I'm Gonna Take You There. En je hoort het stem van Dave Barry, die nog steeds uh, leeft. En uh, twee jaar geleden een boek deed laten verschenen... ...onder de titel All There Is To Know. Met uh, daar een soort van uh, zijn memoires. En van recente datum is de uitgave van een set met cd's... onder de titel Picture Me Gone. Dat is in Engeland uitgekomen. En daarop alle opnamen die hij maakte in de jaren zestig... voor het platenlabel Decca. Dave Barry, I'm Gonna Take You There, hoorde je van hem. En daarvoor zat dan Gers Doel. Hij zong zijn hit van dit moment, Ik Neem Je Mee. En Gers was afgelopen avond nog aanwezig in Assen... waar hij optrad bij het TT-festival... Ja, want dat, dat gaat ook weer uh, gebeuren, de Titi. Hè? En daaraan gekoppeld ook een festival uh, door de hele stad de komende dagen. Dus daar is daar een uh, gezellige boel. Dag en nacht gaat het daar uh, door. Gersper bedoel verder ook nog uh, aanwezig op tal van andere festivals. In Hilversum uh, is hij aanwezig op Hilversum Alive. In het Betuwse Buren, bij het betu Spektakel. En ook in Antwerpen laat hij zich zien, want hij is ook heel populair in België op het uh, Antwerpen Summer Festival. Dat allemaal uh, komend weekend. Gersper Doel dus. Ik had het al uh, gezegd. Ik had het beloofd voor de fans. Ik had ermee gedrecht voor degenen die hem uh, haten. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had er ook zoiets van... Uh, hm, wat, wat, wat moet ik ermee? Een, een nieuwe plaat van Elton John. Maar het is een hele fraaie geworden. Oh, ik kan niks anders zeggen. Hij heeft de samenwerking uh, opgezocht met uh, twee jongens... die uit Australië komen... Het zijn namelijk uh, Nick Littlemore en Pieter Mees en die noemen zich gezamenlijk uh, Pnau, Elton John en Pnauw dus. En het gaat om het nummer Z. Elton John, de nieuwe single van hem... Elton John hier bij de Nachtgeend Anders de Vader op Radio 1. Ook de muziek van alle kanten en ook nieuwe muziek van alle kanten. Elton John dus eh, met de medewerking van het producerduo Pnauw uit Australië. Het nieuwe album dat er van Elton John gaat aankomen... dat heet Good Morning to the Night. and Set. wat je hoorde, dat is dan eh, als single eh, de voorproefje geworden... Cher, ja, die leeft ook nog steeds. Die uh, gaat werken aan een musical die ze zelf gaat schrijven. En volgens uh, de informatie die ik heb gekregen... zou dat haar eigen muziek bevatten. Nou, kan je dat op twee manieren uitleggen? Is dat muziek die ze zelf gaat componeren... of is dat de muziek waarmee ze ooit beroemd is geworden? Laat je in ieder geval iets horen dat door ander bekend is gemaakt. Hier is Cher met een liedje van Carol King en Jerry Goffin. Tonight your mind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 Yeah. 66 en duidelijk geproduceerd door Sonny Bono. Je hoorde Cher met haar versie van Will You Love Me Tomorrow. Zoals ik al zei, Cher die gaat meewerken aan een Broadway musical... waarin zij centraal zal staan. Het zal allemaal gaan over haar verhaal. En zij zal meewerken aan, het, uh, aan de totstandkoming van dat verhaal. En haar muziek zal daar ook... Uh, in te beluisteren zijn. We wachten maar keurig af hoe dat zich zal uitpakken. Je hoorde inderdaad uh, Will You Love Me Tomorrow, dat een heleboel uh, uitvoeringen kent. Een compositie van Jerry Goffin en Carole King. En als ik het heb voor Carole King, dan kom ik weer bij dat uh, album uit dat uh, zeer uh, recentelijk van de verscheen. Mars Meets heeft er trouwens ook nog een stukje over geschreven in uh, De Vara Gids uh, van afgelopen week, uh, dacht ik. En eh, nou ja, het voordeel van radio is dat je dan me kan laten horen. Inderdaad, ik laat je It's Too Late Baby horen. Dat is eh, bekend geworden dankzij Tapestry. Daar is dat nummer op te vinden. Het is eh, als single ook een grote hit geworden. Maar ik laat je de demo-versie horen. Nou, het aardige van die demo-versie is dat je op het eind hoort... dat eh, Carol King een beetje met de, de tekst in de knoei komt. Dus er gaat eh, een beetje van la-la-la zingen. Maar let vooral ook eens op het briljante pianospel van Carol King. To pass the time There's something wrong here, there can be no denying one of us is changing, or maybe we've just stopped trying And it's too Vind het fantastisch om te bedenken dat het maar een demootje is. Kelking, It's Too Late, de demoversie... die aan het begin van de jaren 70 werd gemaakt... en zoals het onlangs uitgekomen is op die fantastische CD... The Legendary Demos. En dit wordt Blues. Blues zou in Gent gaan optreden, maar dat gaat niet door. Onderhandelingen die zijn afgeblazen... omdat er niet genoeg politiemensen zijn... en het budget voor meer politiemensen er gewoon niet is... Here's Bruce Springsteen, and we're alive. There's a cross up yonder on Calvary Hill. There's a slip of blood on the silver night. There's a graveyard kid down below. Red night did come to life. And above the stars, they crackle in fire.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 To stand shoulder to shoulder and high voice cried, I was killed in Maryland in 1877. Sunday morning in Birmingham I died last year Crossing the southern desert My children left behind In San Pablo Well they've left our bodies Here to rot Oh please let them know We are alive Oh I know we lie alone you is that betray us in me I woke last night in the dark and dream it deep From my head to my feet, my body gone stone cold There were worms crawling all around me Fingers scratching at an earth black and six foot low Alone the blackness of my Alone, I'd been left to die. And I heard voices calling all around me. The earth rose above me, my eyes filled with sky. We are alive. And our bodies lie alone in the dark. Our souls and spirits rise to carry the fire and light the spark. Show. We are live. Je hoorde de stem van Bruce Springsteen. En dit nummer is ook te vinden op Wrecking Ball, het meest recente album van De uh, Bos. En hij was nog uh, op één kop, natuurlijk. En hij zou naar uh, de Gentse Feesten kunnen komen. Maar wat ik al zei, dat heeft het gemeentebestuur afgeblazen. Kan je denken, ja, wat flauw. Maar wat ik al zei, dat, wat er aan vastzit aan uh, zo'n optreden van De Bos, dat is dat er een hoop politie op de been moest komen. Tijdens die grensfeesten. En er zijn al zoveel politiemensen op de been. De grensfeesten, voor degenen die het niet weten, dat is een tiendaags festival. En eh, ja, als je er bent, dan heb je het idee dat heel België daar zo'n beetje naartoe komt. Allerlei eh, opvoeringen en uitvoeringen van diverse culturele plumages die zijn daar te vinden. En ze hadden ze dus ook bedacht een optreden van Bruce Springsteen, maar dat gaat dus eh, niet door. Er mag zelfs niet eens gevoetbald worden, want de gemeente heeft gevraagd aan A-agent... om ook tijdens de feesten geen voetbalwedstrijden te spelen... want dan zouden ze echt te weinig politiemensen hebben. Nou, Bruce Springsen, dus wel hier op de radio, Radio 1. Gaan we even aandacht aan een klein festivalletje? Wat er dit weekend plaatsvindt. En dan moet je gaan naar de oevers van de Maas in het zuid Zuid-Limburgse Elslo. Aan de overkant ligt België. Maar aan de andere kant op Nederlands terrein, daar heb je op zaterdagavond Koningspop. Met daarop onder andere het optreden van Sven Hemmend Sol. En de eerste man achter het orgel met een cover. Liedje ken je van Caro Emerald. Je kent het van K.O. Emeralds, maar je hoorde dan nu het orgenspel van Sven Hemmend Deze opname die werd gemaakt 29 april 2010 in het ochtendprogramma van Giel Bele En Sven Hemmend Die kan je zaterdagavond gaan bekijken aan de oevers van de Maas bij Elslo. Want daar is voor de dertigste keer, ze hebben een jubileumaflevering aflevering deze keer, de dertigste aflevering van Koningspop. Wie daar nog meer zullen optreden, dat zijn onder andere... Slim and Hoey and The Reserveman, La Kinky Beat, Murdering Tripping Blues... Guru Josh uit Engeland en uit Amerika is overgekomen Del Castillo. En Cat the Lord, dat laat ik nu van hun horen. Tu amor no puedo existir devorar tu piel es mi intención y diablos tengo que me siento peor no estás te vas me pierdo más quiero todo y no me encuentro paz que no ves la vida así real somos que soy ya, ya no siento Ik karme tussenuw. Ik karme tussen je tussenuw. Ik me pierdo je Ik karme tussen encuentro Ik no ves la vida Ik real, tussen Ik Castillo en Que Dolor. En het is een van de bands die uh, zullen, ver, zullen gaan verschijnen. En zullen gaan optreden op het uh, Koningspopfestival. Dat in Elslo plaatsvindt. Het Limburgse Elslo. En het begint allemaal zaterdagmiddag om twee uur. En heel belangrijk: de toegang is gratis. Dit wordt live muziek. Frederik Spicht. 24 november, jongsleden, was zij te gast in Spekers met Koppen. Out there in the cold. A dark man runs round Running from his shadow That is how he's bound He played the streets of Luther On a screaming sly guitar He didn't need the spotlights To feed his inner star Hear him howl, hear him cry To the moon up in the sky Dark man running wild Hear him howl, hear him cry Up in the sky, dark man, dark man running wild. He groomed up by the humankind About bigotry and greed, To those who close their ears and eyes, rushing through the streets in the dark. Dat was zo, Frederik Spicht, 22, 24 november jongsleden. Toen trad zij op in Spekers met Koppen. En Spekers met Koppen is op zomerreces. En dat betekent de komende weken tussen 12 en 2 zomerspekers. Waarin Dolle praat met een bekende Nederlander en zijn muziek. En aanstaande zaterdag is dat Emiel Roemer. Allee.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 Ziezo. Zo. En nu de lichten ontsteken. Ach, controleer jij even of de beide lichten branden, Frank? Ik controleer even of de beide lichten branden. Moeder, gaat hey. even uit, hè? He. Hey. Jouw knul, pas op, hè? <tosses>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 van je af. Van me af. Van me af. Ik niet hoop dat toe. ik het kan onthouden, hoor, moeder. Van me af. Van je, van je van af. Ja, af. maar nu nog niet, hè? Nee. Straks pas, als we aan het einde van de tunnel zijn. Ah, oraal op een vrachtwagen knallen. Dat het in één keer voorbij is. Wat zeg je, Frank? Uh, of u een pepermantje wilt, moeder? Ach, wat lief van je nou toch, jongen. Hè? Maar dan moet je het wel in mama's mond stoppen, hè? Ik stop het in mama's mond, Moet hoor, in mama's moeder? mond? Ja. Want ik moet mijn beide handen aan het stuur houden, hè? Ja. Oh, poep, gaat voor die stond, Alsjeblieft, hoor moeder Het I Hold, de titel van het nummer dat je hoorde... en het werd gebracht door het Amerikaanse gezelschap Electric Guest. En daarvoor hoorde je dan uh, Carla en Frank van Putten... oftewel Kees van Kooten en Wim de Beem met een sketch uit de CD, de type Planner. Miles Davis... Als je dat maar voor zoele muziek nou dan is dit er wel eentje Je hoort het orkest van Jill Evans en de trompet van Miles Davids... Once Upon a Summertime, opname uit 1963. Nog één uur de nacht in het anders hier bij de Vader op Radio 1. Met dadelijk, om zomaar weg te geven... een duo-ticket voor het Festival dat dit weekend plaatsvindt. Of dit weekend, nee, volgend weekend. Volgend weekend vindt het plaats... Een duo-ticket voor het Bospop Festival. Ik ga je een vraag stellen, dat te maken heeft met dat festival. En het antwoord kan je dan mede naar de nacht, anders. En dan weet je zo uh, in het weekend of anders even vlak naar of je volgend weekend maar een dag kan vertoeven op de velden van het Bospop Festival in Weert. Eigen opnamen zijn er dadelijk van uh, onder de Triggerfinger en Luca Bloom, want die was. Uh, Vorige week te gast in, met de morgen. En de chansons, drie bij die zijn ook hier. En nog een paar tv-tips. Maar eerst maar eens naar het nieuws luisteren.